De verontwaardigden demonstreerden een jaar geleden voor het eerst. Ze begonnen toen tentenkampen in onder meer Madrid en Barcelona. In verschillende plaatsen in Nederland hebben fans van Galatasaray gevierd... dat hun voetbalclub voor de achttiende keer kampioen van Turkije is geworden. In veel steden reden toeterende auto's. In Den Haag waren wat kleine schermutselingen... toen de politie een weg wilde vrijmaken. Vrij in Istanbul was het een tijd lang onrustig. De politie zette daar traangas in om fans in de hand te houden.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 Uiteindelijk heb ik die uh, relatie waar ik altijd van droomde. Ik zei het in de eerste uur al. Een relatie die gebaseerd is op wederzijds respect... en elkaar vrij laten en loslaten en elkaar gunnen. En ik ben er zo onwijs gelukkig mee. Maar nu wilde het lot zo dat uh, ik uh, nog niet al te lang geleden... een prachtig gesprek had met mijn vriend over mogelijkheden... en kansen en dingen beleven en ervaren. En dat hij zei, weet je wat ik wil, lieve Sarayda? En ik zei, wat wil jij, lieve schat? zegt, ik wil een tijdje naar het buitenland. Ik wil een tijdje in het buitenland wonen. En ik denk dat het nu kan, want ik heb een prachtige opdracht... die ik misschien binnen ga slepen in dat buitenland. En toen dacht ik, en toen zei ik ook... Liefje, wat fijn voor jou, wat mooi. Maar ik voelde mijn hart een beetje zo... want ik dacht, weet je... ik heb natuurlijk allerlei leuk werk hier. Hoe gaan we dat dan doen? Dan moeten we dus een lange afstandsrelatie een tijd onderhouden. Wat niet erg is, maar ik dacht, weet je wat, mijn ziel en zaligheid stort ik in deze show. Ik ga er gewoon vannacht met jou over praten, want ik ben nog nooit echt in die uh, situatie geweest. En ik weet niet hoe het werkt en ik weet niet hoe, hoe het moet en ik weet niet of ik het wel kan. En misschien heb jij het meegemaakt. Een tijdelijke, lange afstandsrelatie. En hoe ging je daar dan mee om? Of misschien heb je het meegemaakt, die tijdelijke lange afstandsrelatie... en dacht je, nou, ik trek dit niet, ik verhuis gewoon achter mijn liefje aan. Ook een mooi verhaal. Of misschien heb je het meegemaakt dat je een tijdelijke lange afstandsrelatie had... en dat je dacht, weet je, het werkt niet. Laten we maar even tijdelijk uit elkaar gaan tot we weer in hetzelfde land wonen. Goed, ik uh, gooi er allemaal scenario's uit, maar het zijn allemaal mogelijke scenario's. En vannacht wil ik met je praten over al die mogelijke scenario's... en hoe je daar dan mee omgaat en welke gevaren en problemen daarbij horen. Want ik bedoel, als je grote liefde... aan de andere kant van de wereld is... in een totaal nieuwe omgeving... totaal mooie omgeving met allemaal nieuwe mensen... en het is spannend en het is aantrekkelijk... en het is een avontuur... dan kan het ook zijn... dat hij of zij daar verliefd wordt op een ander. Kijk, het zijn allemaal mogelijkheden. 0800 1121 om te praten over die tijdelijke... lange afstandsrelatie. Straks is in Boyd's Bar waar mijn collega's uh, elke week openhartig praten over onze onderwerpen. Uh, Bette aan het woord die alle varianten van de lange afstandsrelatie... al een keer heeft meegemaakt en daar wel iets zinnigs over te zeggen heeft. En we gaan dus skypen met uh, iemand die precies op dit moment... in de situatie zit die ik beschrijf. Michelle, die gewoon gezellig samenwoont met haar vriend in Nederland. Normaliter. Maar die een grote kans kreeg en in Malawi een stage kon lopen. En nu dus uh, fantastische en bijzondere dingen meemaakt in Malawi... Maar wel, gescheiden is van haar lief. En we gaan niet alleen bellen met uh, Michelle, maar daarna... want ik bedoel, het gaat om twee kanten van het verhaal... ook even praten met Sjors. Hoe beleef je het als achterblijver? Ik heb zomaar het gevoel dat het iets minder glanzend is... dan degene die het avontuur aangaat in het buitenland. Maar misschien zit ik ernaast. Maar vooral jouw ervaring vind ik leuk en interessant. 0800 1121 Of sms me even naar 9090... Tik het woordje lust in, laat een spatie vrij. En dan uh, wat je hebt meegemaakt. Wat voor gekke, bijzondere, pijnlijke, fantastische, mooie dingen... je hebt meegemaakt met jouw lange afstandsrelatie. 90-90. Dat is het uh, nummer waar je naartoe sms't. Uh, wat heb ik, wat heb ik? Oh, die is wel heel toepasselijk, hoor. Ik zeg het eerst in het, nee, in het Engels, dan in het uh, Frans. Want mijn Frans is niet zo top. Engelse versie, don't leave me. Frans, no me quitte pas. Moet je draaien in zo zo'n show als deze, natuurlijk. Ik heb wel een beetje een uh, ge versie gepakt. Zo ben ik dan ook alweer. Down on Bowery, they lose their ball-eyes and their lip-mouths in the night. And stumbling through the street, they say, sir, do you gotta lie? And if you do, then you're my friend. And if you don't, then you're my foe. And if you are a deity of any sort, then... to glow Hoe een leuk plaatje is dit? Regina Spector, geboren in Moskou, maar opgegroeid in New York, hoor je met haar versie van Nemekitappa. Ik vind het helemaal leuk, ik ga het vaker draaien. Uh, tijd voor Boys Bar, Tijd zei hè? net al. We um, hebben het over lange afstandsrelaties. En ik vind het wel leuk, want uh, van onze vrienden in Boys Bar heeft iedereen er wel een verhaal over. Arco heeft een afgrijzelijk verhaal over hoe het verkeerd kan gaan. Betty heeft het een en ander al meegemaakt. En iedereen heeft behalve zijn verhalen ook zijn meningen. En die worden gespuit. Gespuit worden ze in Boys Bar. Ik vind het leuk. Boys Bar. En hoe zouden jullie het vinden als je een relatie hebt met iemand? Serieus. En diegene die wil heel graag voor een baan of een studie... Oh. een half jaar naar het buitenland? Het is helemaal aan welk buitenland? En naar New York oh of ja, zo? hoor, ja, ja. Of is naar, wel. Uh, laten we iets, iets verder ja. nog doen, naar Australië? Melbourne, zou ik zo gaan wonen. Ja. zou je meegaan. Nou, als je mee kan gaan, ja, precies dat wel. dan zou ik kijk, gaan. Maar als je dus niet mee kan gaan, door dan lijkt het me heel erg... Je, je lijkt me echt een verschrikkelijke partner als jij tegen je vriend of vriendin zou zeggen van hé, hey, hartstikke leuk als jij wil gaan. Maar dat gaat. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik wil niet dat je dat doet. Je moet hier blijven voor de relatie. Dan ja. ben je toch eigenlijk ja. een verschrikkelijke partner. Ja. Als je die maar andere je dat niet gunt, zo'n kans. Zou je wachten? Poe, dat, ja, dat, dat, ja, dat weet ik niet. ligt maar net ja. aan de partner. Als het een fantastisch persoon is, dan ja, tuurlijk blijf je dan wachten. Misschien ga je er wel naartoe. Ook voor een maand of zo probeer je het samen de, het op te lossen. Maar ik zou niet per se zeggen. Uh, nee, het is uit of het is voorbij. Of, yeah. uh... het, ik heb echt alle scenario's meegemaakt. Namelijk, hij ging een half jaar weg. Ik heb gewacht. En dat ging heel goed. Yeah. En het was heel leuk. Ik heb een keer gehad dat ik een half jaar weg of iets korter wegging... En dat ging helemaal mis. En dan gingen we wel monogaam zijn en elke dag skypen en, en mailen. En één dag nadat ik terug was, was het uit. En ik heb een keer gehad dat ik een half jaar wegging en we hadden afgesproken... we gaan niet monogaam zijn, want dat heeft niet gewerkt de vorige keer. En toen kreeg ik een relatie daar en gingen we twee keer in de week skypen en niks zeggen. En allebei een soort toneelstukje opvoeren. Terwijl ik eigenlijk ook wel voelde dat hij een vriendin had. En dat werkte ook niet echt. Oei, ja. Dus ik heb nu echt zoiets van, nou, liever niet meer een half jaar Nee, weg. maar dat ligt ook een beetje aan de relatie die je op dat moment had. Dat is hè? Ik bedoel, kennelijk zat er misschien iets niet helemaal goed. We ging je toch niet helemaal voor elkaar. Dus dat kan ik me er ook voorstellen. Wat ik altijd heel lastig vind trouwens, is als je, als je lange, aan lange afstandsrelaties is, het moment dat je eigenlijk al weet dat het uit is. Maar de, hoe zeg je dat dan? Ga je dan nog een keer daar naartoe. Of laat die andere persoon uh, hier naartoe ja, komen. Ja. En dan. Hé, hey, nee. Of zeg je. <laughs> doe je je Skype aan. En uh, je allermooiste kleren aan. of zo. Ja. Je haar een beetje goed. En zeg je dan. Hé, hey, moet je luisteren. Uh, doe maar niet. Het is, het is dat vooruitplannen. Wat je de hele tijd ja. moet doen. Zeker hoe verder het is. Hoe meer geld je moet besteden. Moet sparen. Voor die reis. Je moet het boeken. Ja. Dus je moet zo ver vooruitplannen, Iedere keer weer. En als je. Als je eigenlijk al een beetje twijfelt van. Nou, ik weet het nog niet helemaal zeker. Of ik het nou eigenlijk wel wil. Is iets van mij, die heeft daar echt zo de hoofdprijs voor betaald. Die, uh, die had gereisd met een meisje uit een ander land. En zij, uh, en ze waren op reis natuurlijk helemaal verliefd. En ze dachten van nou dat gaan we helemaal voortzetten als we terug zijn thuis. Maar dat ging niet zo, want ze wonen niet in Nederland. En ja, maar het, het, het, het contact werd ook wat minder. En toen, uh, maar hij dacht van nou dan is het klaar weet je wel. Dan hoef ik niet nog inderdaad die hele break-up trip te doen of ja. te bellen. En uh, hij was ondertussen weer in Amsterdam een beetje aan het rommelen met, uh, met iemand. En toen ging je opeens de deurbel. Nee. En toen stond ze daar met een oh. boedelbak met al die spullen van... ja, ik heb voor jou gekozen en mijn baan opgezegd oh en mijn huis opgezegd. En niet ja, maar wat een truc dat ja. ze nog niet even... ze heeft er baan opgezegd zonder het hem te zeggen... Ja. Oh, oh Jeze, Nina, ja, Nou ja, zij stond voor de deur met haar boedelbak yeah. en haar tv en, en, en, haar, en haar bank. Oh my God. En hij uh, stond in zijn boxershort en er uh, lag iemand anders in de bed. Die persoon oh was God. er ook nog? Oh, wat erg. Oh. Maar uh, oké, okay, ze is afgedropen terug naar... Uh, ja, naar uh, waar ze kwam. Is dat een horrorverhaal wat Akker vertelt of is het juist highly romantic? Iemand, iemand die dan zijn hele leven opzegt... En met die boedelbak aankomt zegt: Ik kies voor jou. Ik ben hier voor jou en ik heb het je niet verteld, maar kom hierbij wonen. Want echte liefde overwint alles. Of is het gewoon een manipulatief kring die denkt: Weet je wat? Als ik niks vertel, dan kan hij me ook niks maken. Wat vind je ervan? 0800 1121. 0800 1121 voor je mening. Jason Brass.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 love. Stel je voor, je krijgt die kans van je leven om voor je studie een half jaar in Afrika te zitten, in Malawi wel te verstaan. Dan pak je die kans. Michelle dacht, ik doe het gewoon. Dit is de kans van mijn leven om iets bijzonders mee te maken. Maar ze moest wel even tegen haar vriendje Sjors... waarmee ze samenwoont hier in Nederland, zeggen... dat hij haar zes maanden zou moeten missen. Michelle, goeiedag. Hallo. Hi, Michelle. Ik heb gehoord van mijn producer... dat je extra zachtjes moet praten nu met ons. Wij proberen hier de knop wat harder te zetten, maar jij moet zachtjes praten... Ja, ik kan niet te hard praten, want ik zit in de biep en we mogen hier eigenlijk niet skypen. Dus, uh... Oh, dat mag niet skypen <laughs> e Nee, maar dit is de enige plek waar ik uh, internet heb hier op de campus. Dus, uh, maar het is, het is niet erg. Ik doe het gewoon en we zien hoe ze reageren. een lekkere bels, Allemaal speciaal voor de radio ja. Ja. Super. Hé, hey, uh, Michelle, even naar het begin. Jij dacht, ik heb een perfect leuke relatie in Nederland, maar ik ga een half jaar naar Afrika. Gewoon om ja, het kan. Dat nou. <laughs> uh, ja, het is zo dat wij van school een minor hebben de volgende een half jaar. En daarvoor moesten we de laatste maanden op fieldwork om onderzoek te gaan doen. En uh, we hadden eigenlijk vrij weinig keuze om in Nederland te blijven. Dus vandaar dat het uh, eigenlijk toch in Afrika werd. Wow. En uh, uh, ja, ik heb eigenlijk niet nagedacht over van, ik moet het niet doen voor mijn relatie. Want ik heb zoiets, je leeft één keer en uh, waarom niet? Nee, absoluut. Absoluut met je eens. Maar dan wel dat moeilijke gesprek om tegen jouw vriend George te vertellen van, luister eens. Je moet mij een halfjaartje missen. Ja, ja dat klopt. Maar het is sowieso geen okay, jaar, het is iets korter. Het is drie maanden, dus dat scheelt ook. Okay. En ja. Uh, yeah. Maar hoe ben, dat, uh, Michelle, hoe ben je dat gesprek aangegaan? Zo van, hoe vertel je tegen iemand dat je een langere periode uh, gescheiden zal zijn van, uh, van hem of van haar? Ik denk gewoon vanaf het begin af aan betrekken in het project waar ik in zit op school. En meer kun je niet doen en dan leef je er eigenlijk samen naartoe. Dus jij hebt gewoon altijd duidelijk gemaakt van dit is mijn studie, dit zijn mijn mogelijkheden, ik zou die kant op kunnen, ik zou dit kunnen doen. Zodat het ja. toch ook een beetje een beslissing voor jullie samen was. Ja, dat hij in ieder geval niet op het laatste moment te horen krijgt dat ik naar het buitenland ga. Maar dat hij vanaf het begin af aan weet dat dat eraan zit te komen. Ja, hoe reageerde hij toen het uiteindelijk toch de kogel door de kerk was van ik ga? Uh, nou, dat hij uh, het voor mij heel vet vindt, maar natuurlijk wel uh, heel spannend vindt. Vooral omdat het voor het eerst is dat we zo lang zonder elkaar zijn. Mm -hmm. En hoe, hoe spannend is het? Want nu beleef je het, nu ervaar je het. Valt het mee, valt het tegen? Is het moeilijk voor de relatie? Uh, nou, ik, ik, ik vind dat het gaat goed, maar het contact is dermate slecht dat, uh, dat je natuurlijk wel dingen wilt delen. En het is ook niet dat ik op vakantie ben, want ik werk hier uh, in het ziekenhuis met hele heftige dingen in Malawi, zeg maar. Dus wij uh, we zien heel veel en die dingen wil je delen met je vriend en dat kan niet altijd, dus dat is heel erg lastig. En dat kan niet omdat er zo weinig internetverbinding is en dat je niet even makkelijk uh, in de Skype kan klimmen of even makkelijk op Facebook uh, kan chatten? Ja, dat klopt. Ik ben nu een maand in Malawi en ik heb twee keer geskypt met mijn vriend. Dus ja, ja, ja. ja. dat zegt wel genoeg, denk ik. Ja, ja. spannend. Hoe lang moet je nog? Um, de datum dat we officieel terugkomen is 1 juli. 1 juli. Dus je zit nu echt een beetje... Zeg ik het goed? Dus zit je op de helft? Mm. Ja, ja. ja. Iets op de... Nou, iets op de 1 derde zit je... Zoiets, ja. Ja, ja. Heb je advies voor mensen die uh, hier tegenaan uh, gaan lopen? Namelijk een van de twee moet uh, of mag naar het buitenland om daar iets moois en bijzonders te doen. En het, de mogelijkheden tot contact zijn minder. Zoals bijvoorbeeld uh, bij jou in Malawi. Ik zou adviseren om van tevoren goed te beseffen dat contact heel minimaal kan zijn. En dat je dus in op Skype of... Uh, ...dat je heel veel met elkaar kunt gaan zitten chatten ofzo. Want ik heb mijn vriend echt nauwelijks kunnen zien op Skype omdat de verbinding zo slecht is. Dus je moet je daar echt op voorbereiden dat het gewoon ook een tijdje zonder moet, zeg maar. Ja, echt zonder. Hey, en dan ja. de, de, de vraag die, waar iedereen toch aan denkt. Je moet elkaar natuurlijk ook qua intimiteit en qua seksualiteit drie maanden missen. Ja, was... dat is, ja, nee, maar dat, ja, dat klopt. Dat, dat, dat lijkt me niet makkelijk. Is, wordt de verleiding daardoor groter om um, in de nieuwe omgeving waar jij zit, om daar meer nou ja, je ogen uit te kijken? Of de, heb je wel eens dat je denkt: goh, nou ja, ik, ik mis het zo erg, die intimiteit? Dat je ontvankelijker bent voor bijvoorbeeld chans en charmes van andere mannen. Nou, ik weet niet of dat in een ander land zou zijn, maar hier in ieder geval niet, want ik voel me totaal niet aangetrokken tot uh, dit ras mensen. En uh, voor de rest uh, is het zo dat ik uh, in het ziekenhuis werk waar alleen maar mensen heel erg ziek zijn. En uh, de, je bent totaal niet mee bezig, maar ik mis het natuurlijk heel erg. En, uh, ja. Dat is wel even wennen. Ja, bedoel je met dit ras mensen, bedoel je de mensen in Malawi... of bedoel je gewoon zwarte mannen? Want ik neem aan dat er veel zwarte mannen wonen. Ja, er wonen eigenlijk alleen maar zwarte mannen. En uh, wij zijn een van de weinige blanken die ik hier heb gezien. Maar uh, ik, voel, ik, uh, ik voel me gewoon niet aangetrokken dat de mensen hier in Malawi... Ik weet niet of het in uh, Ghana anders zou zijn, maar <laughs> hier in ieder geval niet. Dus wat dat betreft heb jij niet last van verleidingen? Jij bent gewoon echt... Puur je stage aan doen, je werk aan doen, je ervaring aan het opdoen. En eigenlijk ook een beetje aan het wachten tot je weer in de armen kan kruipen van jouw shorts. Ja, ik denk het. Ik denk dat we de eerste week gewoon niet uit bed komen. Dat dat de conclusie is. Nou, dat is een mooi vooruitzicht, toch? Ja, dat is een mooi vooruitzicht, ja. Hé, hey, fijn Michelle dat we met je mochten skypen vanuit de bibliotheek in Malawi. En uh, ja. Succes met je stage en, uh, en ga genieten op het moment dat jij en shorts elkaar weer ziet. Die hele week dat ja. jullie hier die jullie gaan spenderen aan uh, intimiteit. Yes, dankjewel, dankjewel. Oké, okay, goeienacht. Oké, okay, doei. Ja, met Michelle mochten we even praten, die zit op dit moment in Malawi... over hoe het dan is om gescheiden te zijn van degene van wie je houdt... omdat je voor een studie ergens anders zit. En we hebben dat heet hangijzer even aangepakt. Hoe open sta je voor verleidingen? als je de intimiteit van je eigen geliefde al zo lang moet missen. Nou, Michelle helemaal niet, zegt ze. Omdat ze niet valt op de mannen waar ze tegenaan loopt in Malawi. Niet, uh, zich niet aangetrokken voelt. Maar je kan je toch ook wel voorstellen... dat als je je eigen vriend of vriendin een paar maanden niet hebt gezien... en je bent op een plek waar heel veel voor jou aantrekkelijke mensen rondlopen... dat het wel een spanningsveld oplevert. En ik ben gewoon ontzettend benieuwd wat jouw ervaringen daarin zijn. Ben jij wel eens langere tijd in het buitenland geweest en merkte je dat je... Open stond voor chance en misschien wel meer van andere mannen of vrouwen juist omdat je je eigen man of vrouw zoveel miste. 0800 1121 0800 1121 of even smsen. Doe dat naar 9090. Ticket wordt je lust in. Laat een spatie vrij en dan wat jij meemaakte toen je aan de andere kant van de wereld zat of misschien juist wel als achterblijver qua verleiding. Ik ben heel benieuwd. Bye, dooby doo. Sip a glass of cold champagne wine. The rug that we lie. Ik met Michelle, die uh, voor haar studie in uh, het Afrikaanse Malawi zit. En daarmee dus de grote liefde van haar leven een aantal maanden moet missen. Maar ik dacht, dan is het ook interessant om na haar verhaal zijn verhaal te horen. Sjors, goeienacht. Goeienavond, met Sjors. Hi, Sjors. Sjors, je vriendin die zit al enige tijd in Malawi en komt pas op 1 juli terug. Ja, dat klopt. Dat duurt nog lang, hè? Ja, het duurt nog wel eventjes, hè? Ja hoe ga jij dat uh, hoe ga jij dat volhouden tot 1 juli? Uh, nou we kunnen wel best wel veel WhatsAppen dus dat en foto's doorsturen en zo. Alleen uh, niet echt Skype want uh, internet nou ook weer niet goed of zo. Dus we kunnen elkaar niet echt zien maar wel af en toe spreken. Alleen uh, zij werkt op haar tijden en ik werk ook best wel wat zeg maar zes dagen in de week. Is zo. Dus uh, Vaak hebben we niet zo heel veel tijd, dus het is af en toe wel zwaar, ja. ja. En wat is dan het meest zwaar? Want je zegt, het is, uh, je kan elkaar niet altijd spreken wanneer je wil. Dat is natuurlijk anders als de ene, of dat gaat makkelijker als de ene in Amerika zit, of een land waar je bijna overal wifi hebt, zoals in Nederland, maar in Afrika is dat anders. Maar wat zijn de zwaarste momenten? Nou, ik ben uh, aan het afstuderen en... Uh dus ik moet uh, aanmelden voor een nieuwe school en aangenomen worden, mijn diploma halen, mijn stage afronden enzovoort. dus en dat zijn wel zeg maar van die dingen die je normaal wel heel fijn deelt en dat je elkaar kan uh, steunen in uh, sommige punten dat het nodig is. Ja. en dat kan nou niet. nee. dat ja dat is dat vind ik eigenlijk vooral jammer en verder ben ik het helemaal is het, het natuurlijk een hele goede ervaring mee en wordt je natuurlijk alleen maar wijzer van en meer levenservaring. dus daarom vind ik het natuurlijk ook goed. En je moet ook gewoon je ding doen. Ja. Maar voor mij is het zeg maar net zo'n periode waarbij ik denk: van, ah, dat is nou jammer. Dat is kut. Die ja, uitreikingen en, -uitreiking en ja. zo, weet je wel, die gaan ja. ook, dat is er ook allemaal niet bij. Ja, ja spannend. Hé, hey, nu zijn er mensen aan het luisteren die misschien um, op zo'nzelfde soort kruispunt staan. De ene moet wat langer naar het buitenland en, uh, en er, er wordt over nagedacht hoe dat in te richten. Zijn jullie daar heel bewust mee bezig geweest? Of is het vooral geweest van: ik gun het je en ga maar en we zien het wel? Nou, ik wist, ik wist eigenlijk al best wel lang. En uh, wij zijn best makkelijk in uh, elkaar loslaten en gewoon elkaar dingen laten doen. Maar bijvoorbeeld de dag dat ze vloog, wisten we allebei nog niet waar ze zou slapen. Dus niet echt, uh, wat dat betreft, niet goed voorbereid, maar wel goed voorbereid in. Uh, het afscheid nemen en doei zeggen en je uh, veel succes en, en dat, dat steun je elkaar natuurlijk gewoon in. Ja, Zou je het, als jullie dit opnieuw moeten doen, stel dat jij volgend jaar naar buitenland moet vanwege een nieuwe baan of uh, Michelle moet nog een keer ergens anders naartoe, wat zou je dan anders doen? Anders doen? Ja. Um, ikzelf of over het algemeen? Nou ja, mag allebei, begin maar bij jezelf. <laughs> Nou ja, Michelle is altijd iemand die uh, houdt al van uh, wat, wat extra aandacht. En uh, Ik ben, uh, kijk, als zij weg is, vindt zij het fijn om zeg maar heel tijd te skypen, of in ieder geval zoveel mogelijk. En uh, dan geeft zij het gevoel dat we toch een beetje dicht bij elkaar zijn. Maar mij geeft juist alleen maar het gevoel dat we verder uit elkaar zijn. Ja, ja, ja. Snap mm. je, dus dat is dat is best vervelend. En als we daar een middenweg in zou kunnen vinden, dan zou dat voor de volgende keer wel fijn zijn. Ja. Zou je elkaar wel weer zo vrij laten? Of zou jij misschien zeggen, als Michelle volgend jaar zegt... van nou, ik kan echt een fantastische uh, weerwerkstage doen. Zou jij zeggen, ja, nou altijd... ja, voor mij... Ja, altijd vrij laten, altijd laten ja, gaan. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Kijk, als het natuurlijk de mogelijkheden zijn om, uh, om uh, mee te gaan... dus dat we samen een vette trip kunnen maken... en ik met fotografie en zij met... Uh, met uh, nou ja, verpleegkundige-achtige dingen en, en oefentherapie enzovoorts. Dan uh, ja, liefst gaan op reis. Maar wanneer, wanneer dat niet kan, zouden zou we allebei elkaar gewoon laten gaan... omdat je er gewoon nooit dommer van wordt. Nee, het is altijd een mooie ervaring wat je ook meemaakt. Laatste vraag vroeg ik ook aan Michelle. Los van dat je weinig contact hebt... omdat je uh, niet zo vaak zou kunnen skypen als dat, uh, als dat je wil... Omdat, je, omdat zij in Afrika zit moet je ook de intimiteit missen, de seksualiteit tussen jullie. Want je bent gewoon een paar maanden niet... Nou ja, je slaapt niet in hetzelfde bed. Ik, ja, vroeg, aan, ja, ik vroeg aan Michelle uh, of ze daardoor uh, juist minder ontvankelijk... of ontvankelijker werd naar de mannen toe uh, in haar omgeving. Zij zei, nou, ik, de mannen hier vind ik helemaal niet leuk. Dus ik zie die helemaal niet staan en ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ik ben vooral bezig met het werk hier. Maar hoe zit dat bij jou? Jij blijft achter... Ja, ik zit nog steeds in dezelfde stad, hè? Maar, nee, maar ik, uh, ik uh, ben blij met mijn meid. en uh, dat, dan. Kijk, tuurlijk mis je natuurlijk uh, seks enzovoorts, maar ja, hè? als je daar gewoon eventjes mee wacht, dan uh, komt het allemaal wel weer goed. Dus je kijkt vooral dus, uit en... naar het moment dat jullie wel weer samen zijn? Ja, tuurlijk. En dat is, ja, kijk, uh, het heet natuurlijk eigenlijk liefdebedrijf, dus... Uh, in die zin uh, kan dat dan next level. Jullie gaan next level bedrijven omdat jullie elkaar zo lang niet hebben gezien en veel hebben in te halen. Dat zei zij ook. Als slotstuk. <laughs> dus wat dat betreft passen jullie goed bij elkaar en klopt het allemaal precies. George, fijn dat we je mochten bellen. Graag ja, gedaan. En succes en uh, vier het 1 juli. Een week lang, goed. zei zij. Zij zijn een week lang gaan jullie het vieren. Yes. Horizontaal. <laughs> Gij ja, nacht. Dat Doei, fijne avond. En je weet het, je kan nog steeds bellen met jouw eigen ervaringen. Misschien heb je wel advies voor Sjors en Michelle... of misschien wil je reageren op iets wat ze zeiden over deze ervaring... hetgeen ze meemaken op dit moment. Ik ben benieuwd naar wat jij ervan vindt, hoe jij het ziet. 0800-1121, 0800-1121. Allemaal niet. Zo'n slechte stem heb ik. Maar dat krijg je als je een Bob Marley plaat opzet. 31 jaar geleden, dat de beste man overleed. En een prachtige documentaire. En ik zie allemaal van die mooie uh, opmerkingen op Twitter. Van, oh, je moet de documentaire Marley gaan zien. Het is prachtig, het is mooi. Mede geproduceerd door zoon Ziggy. Dus ik heb hem zelf nog niet gezien. Ik denk dat ik dat morgen ga doen. Daar moet je dan echt even voor gaan zitten. Maar ik ben echt benieuwd. En... Ik zei net al op Twitter, en Facebook, zie ik alleen maar positieve reacties... en mensen die geroerd zijn. Dus uh, morgen wordt mijn Bob Marley dag. Ondertussen, ik zat zo te dansen en mijn ding te doen... en mijn reggae moves, dat ik uh, mijn thee over al mijn papieren <lacht> heen heb gegooid. Dus als je me hoort uh, opruimen... dat heeft te maken met dat ik hier een soort mini-tsunami uh, met theebaat heb veroorzaakt. René, je bent even aangeschoven, wat gezellig. ja. René, jij maakt samen met uh, um, Angelique... Nou, jullie zijn eigenlijk de sterren van. Uh, van. Uh, van Lust. Nou, nou, nou. Uh, nou ja, als het aankomt op. Uh, de, de productie en op. Uh, veel ja. van de. van de redactie. dat doen we samen met z'n drietjes. Mm -hmm. En ik dacht, het is wel leuk. Uh, om ik... even aan te schuiven. Ja, en om te vertellen wat jouw ervaringen zijn. met uh, lange. lange afstandsrelaties. Ja, ja maar mijn vriendje is ooit. Uh, naar Helsinki gegaan, naar Finland. voor. Drie en, een maand. Drie en een half maand, ja, dat was pittig. Ja, ja. hoe uh, wat ging je daar doen? Allereerst, uh, hij ging daar uh, voor een studie naartoe om vakken daar te halen, maar vooral om volgens mij heel erg veel te zuipen en nieuwe mensen te leren ah. kennen. Okay. En, uh... Heerlijk als achterblijver, toch? Uh, nou, <laughs> het is wel pittig, <laughs> want ja, ik, ik had daarvoor uh, een korte vriendje gehad en uh, die was maar, maar een maandje naar het buitenland geweest. En dat was misgegaan. Hij was daar vreemd gegaan. En ik, was, ik, mm. ik vond echt heel erg kloten dat, dat Kevin dus wegging. En ik zat helemaal met dat gevoel in mijn maak, Oh, daar komt hij echt zo'n supermooi Fins meisje tegen, weet ja, je Ja, die Scandinavische vrouwen daar... Uh... Ja, blond en heel slank. En, uh... Zulke titel. Ja, precies. <laughs> met zulke, ik doe zo'n beweging met mijn handen. Je kan het je voorstellen. <laughs> dus jij zat met die oude angst van het is al een keer misgegaan. Ik heb eigenlijk al een keertje een vriendje verloren aan lange afstand. Ja. Met die angst zak jij? Ja, dus zeker. Ik, ik, ik heb ook echt gewoon. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n jankers, Maar ik uh, echt een paar maanden voordat hij wegging, dan als hij dan bij mij in bed lag, dat ik dacht van Kevin, oh, ik vind het echt helemaal niks gewoon. Ik heb er mm. zo'n na gevoel over. En ik vind het zo tof dat je het doet, maar. Oh, ik heb nog helemaal het gevoel van wat er, wat er een paar jaar geleden is gebeurd. Dat heb je wel meteen open gegooid, dat hij ook ja. snapte waarom jij extra gestrest was. Ja, maar hij was aan de andere kant, hij zei nee, ik ben toch niet die gast. Dus waarom, nee. waarom ga jij dat vergelijken en ik, ik, ik vind jou leuk en ik ga voor jou. En we gaan dit gewoon goed oplossen en we maken gewoon goede afspraken. Maar ja. uh, please, vergelijk me niet met die dude. Nee, nee. nee. Maar dat zat het natuurlijk toch een beetje vergelijking niet met die gast. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat je die ervaringen wel op voorhand in elk geval een beetje naast elkaar legt en denkt. Ja, zeker weten. En vooral omdat ja, goed, hij, hij ging daar niet werken. Hij ging daar uh, nou, vijf uurtjes in de week naar school. En voor de rest uh, chillen. Chillen. Ja, <laughs> ja. Ja, ja. Hoe is dat uiteindelijk gegaan? Want hij ging weg ja. en je bleef achter. Ja. Was het toen erger of minder erg? toen hij wegging, ja. Uh, de eerste weken was was echt heel erg naar, want wij zagen wij zagen elkaar echt gewoon drie vier keer in de week, weet je wel, echt heel veel. intensief. Ja. En dan ineens dan is die tijd, ja vrij. Ja. <laughs> dan kun je wel chillen met vrienden en zo, maar dan nog, dan mist, dan mist dat in je systeem. Ja, of ja, dan moet je even dat gat opvullen. Ja. Dat kan ik me voorstellen dat dat misschien bij mij straks ook zo eruit ziet. Want ik ben heel lang vrijgezel geweest. En als je vrijgezel bent, heb je een heel ander, had ik laat me het even bij mezelf houden, heel ander ritme. Ja. Ik heel, deed ik veel met vriendinnen, maar ik was ook veel alleen. Ik vind het heel lekker om in mijn eentje naar de bios te gaan. Dus ging ik in mijn eentje naar de bios. <laughs> um, Kookte ik voor mezelf of ging ik uit eten? En nu, en nu is het zo, dat merk ik toch. Oh, ik ben burgerlijk geworden, maar dan merk je toch, dan heb, dan heb ik gewerkt of dan, uh, dan heb ik, uh, nou ja, meestal gewerkt. <laughs> Kijk, doe ik doe nog andere dingen. En dan, en dan ga ik toch, doe ik even een soort check bij mijn, bij mijn verkering van. Wat ga jij doen? Met wie ga jij eten? En dan soms is het wel dat hij zegt of ik van... nou ja, ik ga even met die en die. Oh okay, cool. Maar een soort, zo'n zo eerste trapscheck. Ja, precies. Ja. Dus ik kan me zo voorstellen, als, hij, uh, als zijn projecten doorgaan... en hij moet een tijdje weg... Mm -hmm. dat ik bij, dat, bij die eerste check dan denk... Hmm. Ja. En het is ook zo dat je vrienden wennen als je een relatie hebt. Mijn vrienden zijn er aan gewend dat ik... Iets minder beschikbaar bij. Vroeger kon ik altijd hè. Ja, ik was de vriendin die altijd wil je uit. Ik kan ja. als ik niet hoefde te werken, kon ik altijd. En het ergste is, dan als hij dan weg is, dan, dan vul je die tijd op met Skype. En ja, de, dat is in het begin echt zo schraal. <laughs> Skype is schraal. Ja, nou ja, dan zie je ondertussen dat die, dat die ene, of dat, tenminste mijn vriend ging dan af en toe ook even Facebooken. En dan kwam zijn vriend weer langs en daar even mee kletsen. En dan dacht van, die alone time, die hebben we ja. nu echt niet met z'n tweeën. Nee, precies. Nee, het is toch heel anders, hè. Het is zo Want het anders. zijn gewoon twee computerschermen. Ja. Ergens op de wereld. En je probeert iets van communicatie en intimiteit. Uh. Maar, maar die, die relatie is... Heb je nog steeds een relatie met hem? Ja. ja. Dus dat is wel goed gegaan. Ja, we zijn... Uh, even kijken, het is nu anderhalf jaar geleden dat hij uh, uh, naar Finland is geweest. Maar nu staat het volgende project uh, voor de deur. En dat is? Ja, 28 mei gaat hij naar Rwanda toe. Oh, jongen. Ja. Dat is ook al heel snel, zegt al voor twee weken al. Ja. Wat gaat hij daar doen? Hij gaat daar stage lopen voor uh, een uh, een biermerk. En dan gaat hij daar uh, moet hij mee brouwerijen opzetten, werkgelegenheid meer creëren dat er meer mensen daar kunnen komen werken. En het financiële gedeelte moet hij daar uh, op orde krijgen of zo. Mm. Ik weet niet precies. Rwanda is een beetje een, uh, een roerig land. Mm -hmm. Maakt dat dat je extra bezorgd bent? Um... Het is anders dan dat je zegt van pff, ik ga naar ja, noem eens wat. Naar Spanje. Ja, dat ja. is anders. Ja, dat is zeker weten. Maar ik heb wel, wel een beetje uitgezocht. En het enige wat wel een beetje stabiel is in Rwanda is het uh, juridisch systeem. Dus uh, er is wel iets van een, een politiesysteem die de mensen in de gaten houden. Maar het is, het is nog steeds wel een, een, een puinhoop. En dat is, ja, wat dat doet is dat met jou dan? Dat je vriend... Je, je moet je vriend missen. Mm -hmm. Maar hij gaat ook naar een omgeving die je toch omschrijft als een... Een puinhoop. Nou, ik, vind, ik ben er wel heel benieuwd naar. Want Finland, dat, dat, die cultuur verschilt niet heel erg veel met de Nederlandse cultuur. Dus die cultuurschok die hij heeft, dat, dat, dat valt wel mee. Maar die cultuurschok die hij waarschijnlijk dadelijk kan hebben... Ja, goed, ik kan het niet voor hem invullen. Maar het kan goed zijn dat hij daar zoiets heeft van... Wow, wat gebeurt hier. En Dat, dat zou eventueel ook invloed kunnen hebben op onze relatie. van Dat hij heel... Andere, een, een soort andere kijk krijgt misschien op het leven en op de wereld en hoe alles in elkaar steekt. En ja, God is. Dus, het ja, zou kunnen. Ja, het zou kunnen, maar ja. Ik vind dat wel spannend. Ja. ja. Deel je dat ook, die spanning met hem? We proberen wel, maar het is lastig hoor. Ja. Ja. Ja, want hij, hij, hij weet nog eigenlijk niks wat hij, of ja, waar hij dadelijk zit... en wat voor ah. huis hij zit, met wat voor mensen die dadelijk zit wie zijn collega's zijn, ja, ja. wat voor vrijheid hij krijgt. Het is eigenlijk totaal niet inschatten wat er nou precies gaat gebeuren. Nee, het is, het, ja, je kan je dingen in gaan beelden en van... ja, hoe, hoe gaat het lopen? Maar het zal waarschijnlijk nooit lopen... hoe. Nee, hoe wij blijf met de vingerwerk. Nou. Hé, hey, wat Sebastien Le Brie eerder in de show zei... Uh, als je je vriend of vriendin voor langere tijd moet missen... ga gewoon eens langs. Ja. Ga je dat doen? Ga je langs ja. in landen? Ja, is dat al gepland? Ja, ik, ik heb een prikje al gehaald. Zelfs je bent helemaal voorbereid. Ja, ja, ja. Ik heb uh, de prikjes uh, twee weken geleden heb ik ze gehaald. En uh, ja, ik wil wel uh, drie weken, twee weken, drie weken staan toch wel uh, op de planning om uh, naar Kingala te gaan? Ja, ja, ja, ja. ja. Twee, drie weken, ja. leuk man. Ja. en hoe lang blijft hij in totaal? Of is dat al vijf niet maanden? Vijf maanden, ja, spannend. Ja. Nou ja het, is het is wel, ja, het is heel spannend. Maar wat misschien, ik weet niet, ik weet niet of ze daar zo gek van zijn in Rwanda. Maar um, je moet elkaar toch een tijdje gaan missen. Ja. En Skype is ook niet alles. Nee. Skype is schraal, zeg je. Maar het zou wel een medium kunnen zijn waar je seks op kan... Uh, ja. Doen. Seks doen. <laughs> seks doen. Seks doen. Seks doen. Tenminste volgens onze kinky Denise wel. Dat is een webcam girl. En die zegt, weet je wat? Ik draag mijn steentje bij aan een betere wereld. Ik ga in lust vertellen hoe stellen die wat langer uit elkaar zijn. Vind je het uh, spannend? Ja, ik ga die laten zien hoe ze <laughs> seks kunnen hebben via Skype. En ik zeg, nou natuurlijk. Daar leent onze show ons stop voor. Dus we gaan zo meteen bellen met onze kinky Denise. Wauw. Dus ik zeg, spit je oren. Nee, ik ga het, doen. het wordt wat. Ik ga ook zeker goed luisteren en veel vragen stellen. Hé, hey, dank dat je even aanschof. Wat gezellig. Ja, dank je wel. En succes. Dank je we wel. Ik denk dat er uit jouw uh, ervaringen koker misschien nog meer shows komen. Want dit is een show die, heeft, die ligt dicht bij mij, maar die ligt ook heel dicht bij jou. <laughs> ja, ja, heel dicht. Te dicht. Te 28 dicht. mei. Nou ja, goed, het is nog geen 28 mei. We negeren het gewoon oh. nog even.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 Make it ready Ja, je moet elkaar even een paar maanden missen... omdat er een fantastische mogelijkheid kwam... voor één van de twee mensen in een relatie... om in het buitenland mooie dingen te gaan doen. Voor het werk, misschien voor stage... of nou, noem het eigenlijk allemaal maar op. Maar wat moet je dan missen? Nou, je mist elkaar, maar je mist natuurlijk ook de intimiteit... Toen dacht ik, weet je wat, ik ga bellen met een dame die ons gaat leren om toch intiem te zijn met een beetje hulp van een webcam. Webcam girl Kinky Denise, goeienacht. Hoi, goeienacht. Dank je ja, aan de lijn te hebben. Voor iemand die uit het stenen tijdperk komt en geen idee heeft, jij bent een webcam girl. Uh, ja, onder andere inderdaad. Ja. Ja, wat houdt het in? Nou ja, webcamgirl is uh, iemand uh, intiem vermaken achter een webcam. Ja, ja, en dat doe je als werk, daar verdien je geld mee? Uh, ja, erbij zeg maar, je het erbij. als ik er zin, uh, zin in heb, zeg maar. Ja. Ja, maar voor jou is het niet om een geliefde aan de andere kant van de wereld te vermaken, maar puur om een extra zakcentje te verdienen? Um, ja, ook. Ik doe veel andere dingen. Dus je spreekt ook heel veel fans. Maar meestal is het toch om uh, intiem met iemand te zijn. Uh, yeah. ja Oké, okay. nu even stel je voor. Um, mijn, ja. uh, mijn lieve vriend gaat voor drie maanden naar het buitenland. Dat zou zomaar kunnen ja. dat dat binnenkort realiteit is. Dan kunnen we niet intiem zijn, maar we willen toch op een bepaalde manier samen zijn. Um, webcam seks is natuurlijk niet hetzelfde. Als echte seks, je kan elkaar niet aanraken, je kan elkaar niet voelen, elkaar niet ruiken. Maar, jij, maar het is misschien toch een manier om, om, om, om op een leuke manier met elkaar bezig te zijn. Ja, ik denk dat we een relatie, vooral als je vriendje zo ver weg is, dat het heel erg leuk kan zijn om met elkaar te doen. Ja. Niet alleen uh, webcam-seks maar ook telefoon-seks, maar ja, als je elkaar ziet, dan is dat toch uh, uh, net even wat spannender dan alleen uh, elkaar aan de lijn hebben. Dus ja. uh, dat lijkt me wel een goede oplossing om te doen, ja. Oké, okay, loop me er doorheen. We gaan even heel basis doorheen. Ik klik mijn computer aan en die mooie vriend van mij die is aan de andere kant online en we zien elkaar. Ja. En dan zeg ik, lieve schat, ik heb je zo gemist en dan zegt hij dat hopelijk terug... En dan praat je misschien even eentje Wat heb je vandaag meegemaakt? Nou, ik dit en dit. Jij dit en dit. Hoe ga je nou over van dat soort alledaagse praatje... naar een wat, een ja. wat spannendere sfeer, zo achter een webcam? Nou, ik denk dat je dat uh, in principe niet heel anders doet dan uh, thuis. Hè? Als je samen thuis bent, dan ga je ook... Uh... Uh, op een gegeven moment zo'n knop omzetten en uh, wat, wat intiemen met elkaar zijn. En ik denk dat dat door ja, met een webcam dan elkaar te kletsen uh, of te typen natuurlijk, dat dat ook kan. Dat je elkaar uh, op een of andere manier met, uh, met woorden en uh, daden achter de webcam kan opwinden. En kan wat zijn, nou, ja. uh, wat zijn leuke woordjes om te zeggen? Wat zijn leuke zinnetjes? Jij bent er natuurlijk een prof in. Geef me eens wat ja. handvaten. Uh, nou ja, stel je hebt hem twee maanden niet gezien... Uh, dan zou ik toch wel zeggen, nou, ik zou het heel erg pijn vinden... Als, uh, als ik nou je handen op mijn lichaam zou kunnen voelen... of uh, ik je uh, even zou kunnen aanraken... en um, uh, zou kunnen kussen, uh, zoenen, strelen... en uh, dat we elkaar zo een beetje heet probeert te krijgen. Ja, ja, ja, je verlangers uitspreken om elkaar een beetje in de yeah. stemming te krijgen. Nu kan het zijn dat een van de twee, of misschien allebei... Uh, de partners het uh, ook een beetje raar en een beetje spannend vinden... en misschien extra verlegen zijn. Dat het toch anders Ja, dat anders kan ik me best voorstellen. Ja. ja, het is wel anders. Maar ik denk dat je dat op elk seksueel vlak uh, in je relatie wil hebben. Als je iets nieuws gaat uitproberen en uh, uh, zeker om... Uh, voor elkaar te gaan spelen, masturberen, dat is toch iets waar zich de een wat verlegener in voelt dan de ander. Maar ik denk dat dat het juist echt wel spannend kan maken. En zeker als je zo ver weg bent bij elkaar, dan. Uh, ja, dan. Ik denk dat het een leuke uitdaging is. En zeker als je vriendje dan bijvoorbeeld terugkomt, nou, dan heb je toch iets om over uh, te kletsen en uh, leuk op terug te kijken. Ja. Dus, ja. Gewoon schoen, uh, stoute schoenen aantrekken en het gewoon eens uitproberen, zou ik zeggen. Je moet het zien als een uitdaging, zeg je? Ja, uh, ja zeker. Het is gewoon een uh, uh, ja, lekker experimenteren met elkaar. En, moet je het uh, van tevoren denk het afspreken, te... denk je? Of is het leuker hmm. als het ontstaat? Wat werkt het beste? Ik denk dat een relatie, als je in zo'n situatie zit... het juist uh, heel erg leuk kan zijn als het spontaan ontstaat. Spontaan ik kan het er natuurlijk eerst even over hebben. van: hé, hey, Zou jij dat uh, misschien eens leuk vinden? Omdat je nu toch uh, ergens in het buitenland zit. Maar um, um, vooral omdat mannen vrij visueel zijn ingesteld... en dat we waarschijnlijk wel fijn vinden om uh, te zien... denk ik dat ze heel erg verrast zijn als jij uh, als vriendin nu uh, ineens... Uh, ja, je de borst te ontploot en uh, voor hem voor de webcam gaat zitten. Ja, ja, ja de element <laughs> dus, of surprise. Ja. Je moet ook een beetje verrassen. Hé, hey, wat zijn absolute do's en don'ts? Wat, is, wat, wat kan je beter niet doen? Ik zeg maar wat, witte sportzok, ik weet het niet hoor. Maar wat zijn nou totale afknappers en wat zijn nou leuke dingen om juist wel te doen? Ja, ik denk. Um... Uh, zeker een uh, regel nummer 1 dat je respect voor elkaar hebt. Dus ik denk niet dat het heel erg gewend is als je ineens uh, zegt van uh, uh, doe dit eens of laat dit eens zien. Zo heel erg uh, het commando geven. Dus ik denk dat je daar toch wel mee moet opletten. Dat je iets netjes vraagt van elkaar. En of, of dat nog steeds fijn en gewenst is. En uh, ja, ja, wat je zelf al zei, die witte sokken, dat, uh, die kunnen wel uit natuurlijk. <lacht> <laughs> um, ja, en ik denk dat als je dat uh, doet in je relatie, uh, voor het eerst, dat je dan ook echt met elkaar uh, bezig moet zijn. Niet dat de een zit te eten en naar de andere zit te kijken, zeg maar. Dus dat zou toch gewoon een beetje. Um, ja, je, je gaat ook niet tv kijken als je aan het seksen bent, zeg maar. Dus, je moet aandacht, <laughs> aandacht hebben voor elkaar, echt. Dat, ja, dat het gewoon uh, belangrijk is om die aandacht voor elkaar te hebben, zeker. Ja. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die op dit moment even. Een sprankeltje inspiratie hebben opgedaan en denken... wacht even, dit is een leuke manier om te experimenteren met ons liefdesleven. En uh, het is in één keer helemaal een stukje minder erg... dat uh, mijn vriend een maand of, uh, of twee maanden in het buitenland zit of mijn vriendin. Dus dank ja, je wel, Kinky Denise. Oh, laatste okay. laat vraag, want Kinky Denise is natuurlijk een topnaam. Is het leuk om een soort, uh, een soort sexy naam voor jezelf te bedenken... of hoeft dat niet als je een relatie hebt? Nou, dat denk ik niet, nee. Ik denk, ja, misschien wel leuk om uh, van die bijnaampjes te verzinnen. Maar uh, ik denk dat niet, uh, uh, niet heel erg verplicht is, zeg maar. Kinky logt in. Ik vind het wel leuk. <laughs> ja, ja, leuk. Hé, hey, dankjewel Denise. Dank, fijn dat we je even mochten bellen. En uh, fijn ja, dat wa, je ons je tips en tricks gaf. Goed. Okay. Doe, goeiedag. Heb je ervaringen? Heb je ervaringen met... Uh, het bedrijven van de liefde, seks hebben... via de social media, of via de computer, of via de telefoon... omdat je niet bij elkaar kon zijn. Omdat je niet fysiek in hetzelfde bed kon liggen. Deel ze. Dat is natuurlijk hartstikke spannend. Maar deel ze. 0800 1121 0800 1121 Of misschien heb je zoiets van, nou ja, uh, allemaal leuk en aardig... maar het kan natuurlijk nooit de real thing vervangen. Dus ik begin er niet aan. Dat zou natuurlijk ook kunnen. SMS me 9090. Daar 90, sms je naartoe. Tik het woordje lust in, laat een spatie vrij en uh, zeg waarom het wel of niet werkt volgens jou. Lust. En dan krijg je sms'jes binnen en dat vind ik fantastisch. Ik uh, krijg een sms van een man uit 1969. Een relatie bindt door één, vriendschap twee, samenwonen drie, seks en vier kinderen. Mijn advies is verstandig opbouwen, maakt goed afbouwen wellicht makkelijker. En met goed afbouwen bedoelt u dan tijdelijk goed afbouwen... omdat je even in het buitenland zit. Oké. Okay. Um, andere sms'jes van Marcel. Mijn meisje op vakantie ontmoet, maar we wonen 1200 kilometer uit elkaar. En ik mis haar. Marcel. Oh. Ik help je haar missen. Als je een plaatje voor haar wil aanvragen, kan dat, hè? Draai we lekker een plaatje voor je vriendin. Vinden we leuk. 0800-1121... Gewoon om even te laten weten dat we met je meemissen en meedenken. En ik kreeg nog een mailtje binnen waar ik een goed gevoel bij kreeg. En daarom lees ik mee voor. Het geheim is communicatie en elkaar toch vrijlaten. Zelf je leven leiden en genieten van het geluk van een ander. En nee, na drie maanden niet naar elkaar toe gaan... dan maak je het alleen maar erger voor jezelf en voor die ander. Ik weet niet of ik het eens ben met dat laatste. Want ik bedoel, als je naar nou elkaar toe wil gaan en het kan, waarom niet? Maar... Uh... Mijn mailtje zegt dat je dat beter niet kan doen, dat het dan alleen maar erger en erger wordt. Jongens, straks na het nieuws, allerlei leuke dingen. Column van onze Tim. We gaan naar luisteraarsvragen. We gaan nog één keer terug naar Boyds Bar en we gaan Erik spreken over waar ben jij nu. Maar dat is hem wat dat te maken heeft met lange Relaties Hoor je zo?